11 uur. Moudsvreurs met het nos journaal Radio- en televisiemaker Wim Brans is overleden. Hij maakte sinds de jaren 80 programma's over vooral literatuur en filosofie. Brans presenteerde sinds 2005 het TV-programma VPRO Boeken. Hij was ook dichter en een van de bedenkers van het radioprogramma De Avonden. Hij maakte op Radio 1 lang het interviewprogramma Brans met boeken.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 Hij ontkent dat ze hun geld in een belastingparadijs hebben gestald. De uitgelekte documenten kwamen gisteren naar buiten... waaruit zou blijken dat de prominenten voor miljarden aan belasting hebben ontdoken. FC Twente moet drie punten inleveren. De KNVB straft de club uit Enschede omdat hij opnieuw niet heeft voldaan... aan een van de eigen doelstellingen om uit de financiële problemen te komen. Vorig seizoen kreeg Twente ook al twee keer drie punten aftrek. Als de club nog een keer in de fout gaat... dan wordt de betaald voetballicentie mogelijk ingetrokken. Het weer vannacht opnieuw regen, vooral in het oosten van het land. Morgen is het overwegend bewolkt en soms regen bij een graad of 15. Woensdag en de dagen erna blijft het wisselvallig... en het is aan de frisse kant. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Bye.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 ZANG